4 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Minister Opstelten wil de straffen voor geweld tegen voetbalscheidsrechters verdrievoudigen. Hij wil dat scheidsrechters worden gezien als ambtsdragers. Geweld tegen ambtsdragers, zoals agenten en ambulancepersoneel, wordt nu al extra zwaar bestraft. De straffen voor geweld tegen scheidsrechters moeten ook met 200% omhoog, vindt Opstelten. Het gaat om het gezag. En wij moeten het gezag accepteren. Uh, dan krijgt het gezag in een voetbalstadion, op straat, krijgt hij ook de ruimte om zijn werk te doen. Wij moeten dat accepteren en daar gaat het om. Minister Opstelte overlegde vanochtend met andere ministers, gemeenten en de KNVB over het voetbalgeweld. Aanleiding was de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Die was mishandeld op het voetbalveld. Opstelte moet zijn plan nog wel bespreken met het openbaar ministerie. Bij het treinongeluk dit voorjaar in Amsterdam... was er niemand die opmerkte dat een van de twee treinen... door een rood sein was gereden. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. Er is geen systeem dat automatisch waarschuwt... wanneer een rood sein wordt gepasseerd. De raad vindt dat dat er wel zou moeten zijn. Een andere conclusie is dat de dienstregeling door werkzaamheden... veel te krap was gepland. Op de plek van de botsing werd aan het spoor gewerkt. Doordat de machinist van een van de twee treinen... een tijdelijk geplaatst sein miste kwamen de twee treinen tegelijk op één spoor terecht... en klapten ze frontaal op elkaar. Er viel één dode en zeker 190 mensen raakten gewond. Naar aanleiding van het rapport hebben de NS en ProRail beterschap beloofd. Zo wordt er onder meer een extra systeem ingevoerd... dat machinisten moet waarschuwen als hun rood zijn naderen. De oppositie in de Tweede Kamer wil meer informatie van het kabinet... over het sturen van patriots naar Turkije. Het kabinet besloot vrijdag dat Nederland Turkije... met raketten gaat beschermen tegen aanvallen uit Syrië. Aan de operatie doen maximaal 360 Nederlanders mee. De oppositie wil een zogenoemde artikel 100 brief van het kabinet. Met zo'n brief informeert het kabinet de Kamer... over een voorgenomen missie. En de Kamer stemt er daarna al dan niet mee in. Het kabinet heeft vrijdag de Kamer wel geïnformeerd... maar dat was geen officiële artikel 100 brief... Onder andere D66-kamerlid Sjoerdsma is het daar niet mee eens. Het is essentieel dat het kabinet de artikel 100-procedure volgt. Want dat garandeert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij militaire uitzending. En het garandeert ook dat de Kamer alle informatie krijgt die het nodig heeft... om te komen tot een afgewogen politiek oordeel over zoiets belangrijks... als de uitzending van 350 mannen en vrouwen naar Turkije vlakbij Syrië.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 Het weer vanavond en vannacht vooral in het binnenland opklaringen. Dan gaat het licht vriezen, morgen vrij veel bewolking. Soms wat natte sneeuw, dan wordt het drie graden. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, behalve Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland, zijn de wegen plaatselijk glad. Normaal begin van de avondspits 62 kilometer staat er. Goed nieuws over de A4 Amsterdam richting Den Haag. Lange tijd was, waren bij knoopend Verdorp twee rijschoken dicht. Die zijn het weer vrijgegeven. Tussen de Nieuwe Meer en Sloten nog wel twee kilometer. Daardoor is vuil vastgelopen op de A10-ring west van Amsterdam in beide richtingen, files van drie kilometer bij de Nieuwe Meer. Een langere file na een aanreding op de A50 van Arnhem naar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 Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO opnieuw. Zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. Maar eerst gaan wij naar Straatsburg. Daar zit Fred Stroobans, onze man in Europa. Fred, goedemiddag. Ja, Met in de wandelgang. Je de wandelgang. toeristen op de achtergrond. Ja. We horen het. Het heerlijke is dat er eindelijk eens goed economisch nieuws uit Europa is. Namelijk, ja. na 30 jaar geruzie en getouwtrek is het eindelijk zover. Ja, het is een uh, Europees octrooi. Een Kijk. echt Europees octrooi. Uh, het Europees parlement heeft daar vanmiddag uh, over gestemd. Want je weet, uh, in Europa gaat alles met de snelheid van de slag. Maar 30 jaar is toch wel 30 jaar. En dat was weinig interessant voor heel veel uh, innoverende... Europese bedrijven. Want uh, een Europese octrooi dat bestaat al langer. Maar uh, wat wilde het lot nu, zeg maar, de chaos. Dat als je in München, want er bestaat zoiets als het EPO, en dat is het European Patent Organization. Uh, dat oh, je daar van een van octrooi kunt. Zonder Epo. Ja, ja, ja. Maar het is het EPO, ja, je kunt ook gewoon het EPO uh, noemen. Dus het octrooibureau bureau eigenlijk van de Europese Unie. Uh, of van Europa in uh, München. Daar kon je dus een octrooi aanvragen. Maar dan moest je daarna in alle landen waar je dat octrooi wilde doen gelden, moest je opnieuw een aanvraag indienen, het geregistreerd krijgen en dan op de koop toe nog het laten vertalen in de lokale taal. Dat kostte handenvol geld. En daar is men nu uiteindelijk van af. Er komt één Europees octrooi. Dat wordt goedgekeurd. Dat zal gelden in 25 van de 27 landen. En on top of it, als er dan uh, procedureproblemen komen, of dat bijvoorbeeld jouw ...op een of andere manier uh, gekopieerd wordt... ...dan kun je ook bij één rechter terecht... ...want tot dusver was het ook het geval dat je dan in... Alle staten waar je octrooi gelden, dat je een klacht bij de rechter moest neerleggen. En dan hing het er maar vanaf van wat de rechter in land A of land B zei. Kortom, en zo waar dat fred, verschillende het is, uitspraken. Dit is, dus, dit is dus werkelijk goed nieuws voor het bedrijfsleven. En dat Precies. niet alleen voor de grote bedrijven, zoals Philips en zo, maar ook voor midden- en kleinbedrijven. Dit kan echt hè, om innovatief bezig te zijn, wat we altijd allemaal zo graag willen. Ja, want het scheelt aardig in de kosten. En die vraag die stel ik aan uh, Twan Manders van de VVD. Hij doet interne markten. Jaren begaan met dit probleem. En hij heeft uitgerekend hoeveel kosten er bespaard kunnen worden. De kosten zullen nu dalen. Men zegt dat uh, de kosten ongeveer met uh, 80% gaan dalen. Uh, een octrooi in Europa kost nu uh, rond tussen de 40.000 en de 50.000 euro in heel Europa. En dat zal gaan naar uh, tussen de 10.000 en de 15.000 euro. Maar de winst wordt er met name behaald in de juridische procedures bij een inbreuk. Ja, precies. Hè, want je moet nu, of je kunt, uh, bij één rechter terecht... en je moet bijvoorbeeld niet in drie of vier landen bij een rechter... Uh, al de kosten dat dat met zich meebrengt. Daar moet ik geen tekeningetje bij maken. Ik zie hier al uh, Wim uh, je... Dik, die hier zit voor ons economiepanel... enorm instemmend knikken dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Wim ja, Dick, precies. Leg, leg hè, leg van, even, uh, ik wilde even Wim Dick aan het woord laten. Ja. Ja. Leg ja. eens uit waarom dat voor de bedrijven zo belangrijk is... en waarom dit da daarom een doorbraak is. Ik heb, ik heb op dit moment twee opmerkingen. De ene is, omdat je net zei... Uh, het is niet alleen voor de grote bedrijven van groot belang, maar voor de kleine. Ik, denk, ik zou het zelfs ongedaaid hebben. Ik denk dat het ja. voor het midden- en kleinbedrijf heel erg belangrijk is. Omdat daar de kennis ook niet vaak aanwezig is. Om alle paadjes goed af te lopen. En voor een groot bedrijf heeft daar een afdeling voor. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is voor het midden- en kleinbedrijf. Maar zeker ook belangrijk voor grote ondernemingen. En wat dit betreft. En inderdaad zit de hessel, de ergernis, de tijdverlies, de kosten zitten in gelijk krijgen. Uh, we weten allemaal, het uh, hebben is één ding, maar gelijk krijgen is de kunst. In dit geval is dat een kunst van met, met, met veel vliegwerk erbij. En ik denk dat daar de grootste winst zit. En vooral ook de grootste zin, winst in morele zin. Dat je, dat je niet tandenknassend aan, aan de telefoon of, of de e-mail zit. Oké, okay, ja. en Fred, nou is het zo, want jij zei ja. het zijn 25 landen hebben dit nu goedgekeurd. Nou bestaat Europa mm -hmm. uit 27 landen, dus er Precies. zijn nog toch twee dwarsliggers. Ja, dat is Italië en Spanje, want de, de, officiële, talen, de officiële talen waarin zo'n octrooi, Europees octrooi, kan worden opgesteld zijn het Frans, het Engels en het Duits. En de Italianen en de Spanjaarden wil daar ook het Italiaans en het Spaans bij. Uh, maar dat is tot dusver niet uh, gelukt. Dus hebben de Europese regeringsleiders onder elkaar... een soort internationaal verdrag gesloten met zijn 25e... tot de twee andere landen Spanje en Italië klaar zijn uh, om deel te nemen. En dan wordt het weer EU-wetgeving en wordt de hele constructie echt Europese Unie. Oké, okay, Roel Jansen zit belangrijkste... hier ook... Even Fred, Roel Jansen ja. zit hier ook van ons economiepanel. Die wilde daar nog even op reageren. Ja. Ja, Fred, het interessante is natuurlijk dat het, het heeft 30 jaar geduurd, juist vanwege die talenkwestie. Mij staat ja. bij dat Nederland eigenlijk het al wel best vond als het in één taal zou kunnen. Maar ja, en Frankrijk en Duitsland en Engeland wilden natuurlijk een eigen taal eh, gehandhaafd zien in die octrooi-kwestie. Daarom heeft het zo lang geduurd. Ik vind het absurd dat nou, met name eh, Italië en Spanje he, daar buiten vallen. Terwijl dat dan de twee landen zijn waar wij steeds voor roepen. van Jullie moeten je concurrentievermogen verbeteren, jullie moeten je industriële. Eh, Capaciteiten versterken, jullie moeten beter worden op de Europese markt en zo. Dat nou uitgerekend die twee landen buiten de boot vallen, Dat is natuurlijk wel een enorme blamage voor ze. Fred? Ja, de geruchten, geruchten doen nu de ronde dat Italië wel overstag uh, zal gaan. Misschien over enkele maanden. Maar Niet ja, als Belisconi je... aan de macht komt, <lacht> <Nee>, vrees <ik. lacht> <lacht> nee, nee, maar dat is weer een hele andere discussie. E even om af te sluiten. Het is vooral heel erg belangrijk voor de innovatie uh, in Europa. Want Om even een voorbeeld te geven. Omwille van al die complexe procedures in Europa worden er jaarlijks slechts een 60.000 tal uh, van uh, die patenten aangevraagd in Europa. En om even een vergelijking te maken. In de VS is dat meer dan 200.000. En die vraagt die ik denk ook nog even voor aan Twan Manders wat dit nu betekent voor de Europese economie. Ja natuurlijk, want als je iets uitvindt, dan wil je daar ook de revenue van kunnen plukken. Dus dan ga je investeren in innovatie, nieuwe uitvindingen doen. Als je die makkelijk kunt vastleggen, dan, uh, ja, dan, dan krijg je die bescherming en dan krijg je, je geld daaruit. En dus ben je ook bereid om meer te investeren in nieuwe uitvindingen. En ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik kom uit uh, de Brainport-regio in Brabant, vier octrooien per dag... En ik hoop dat we dat straks 10 uh, of 14 gaan worden per dag. Want dat is goed voor de economie en goed voor de innovatie. Oké, okay, Fred. Mooi bericht ja. uit Straatsburg. Het Europese octrooi is een feit. Heel hartelijk bedankt. En we spreken jou morgen uitgebreider. Precies, tot morgen. Oké okay, Roel, het ziet, ziet er uit dat Europa wel degelijk in staat is... om zichzelf aan de haren uit het moeras te, te trekken, e economisch dan. Nou ja, het is wel een mirakel als je er 30 jaar over doet... en dan het eigenlijk alleen maar over die talenkwestie ja. ging... Hè? en bij, bij, bij welke rechter je het zou mogen aanvechten. Ja. Of nee, maar macro gezien, is het echt zo ja. belangrijk dit? Ja is het belangrijk ja. ja het werd ja. ook steeds gezegd. Nederland heeft, wat dat betreft moet je zeggen, Nederlandse kabinetten hebben dat altijd uh, goed uh, geprobeerd over het voetlicht te brengen. Voor je verder maar gaat. Vergelij... Ger. Oh, even, even, want ik uh, heb alleen maar jullie namen genoemd, maar even ter introductie. Want nu vallen jullie er zo in. Wim Dik zit hier, hier dus. Oud. kapitein Topman en oud-staatssecretaris. En Roe Jansen is financieel economisch journalist. Verder. Uh, nou ja, het is, het is heel mooi. Uh, maar om nou de, de vlaggen uit te hangen... Uh, juichend door Europa te trekken... en ook nog champagne over te rukken... omdat het met die patenten gelukt is... is dus je ja. dat vergelijkt met alle andere economische problemen. Dan ja. is het bijna triest... dat we zo blij zijn over iets... Ja. dat uiteindelijk een keer gelukt is. En, ja, en dan van, van, de, van deze importantie. En ja. dat het voor heel veel mensen heel belangrijk is. Het is evident, daar hebben we het net over gehad. Ja. Maar een beetje reëel blijven. Ja, okay. ik, ik, neem, ik neem er vanavond geen extra borrel op. Hoewel, ja. ik, hoewel ik in, uit, in Brabant woon en daar is het extra belangrijk voor. Ja, ja dat hoorden we net. Ja. We gaan het over uh, sombere cijfers hebben van de Nederlandse bank. Want dat bank. wil Wim Dick graag Dat, dat hoor wilde... ik net. We moeten niet juichen. Het is allemaal heel erg. Uh, precies, het is allemaal heel erg somber. Uh, de, de economie krimpt, de werkloosheid stijgt, om het maar even kort samen te vatten. En dat komt allemaal omdat de consument niet consumeert... en onze export niet aantrekt. En dat heeft mede te maken dat het met Duitsland minder goed gaat... als we allemaal hoopten. Nou, De oppositie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet in actie komt. Uh, meer bezuinigen. Uh, er moet wat gedaan worden. PVV en SP die zeggen nee, juist niet bezuinigen... dan het bekende kapot bezuinigen van de economie. Niet doen. Dus weer een hele hoop gedoe. Wim Dik... Uh, Zeg eens iets wijs hierover. Ja, ik zal hem best doen. Nou, in eerste instantie denk ik dat, dat als er zo'n nieuw signaal komt... en dan bovendien van, van onze nationale bank... Dat je, daar, dat je daar serieus naar moet kijken... en je daarvan de impact en de eventuele gevolgen realiseren. Maar als wij... en dat is op een ander, op een ander punt en op een ander moment al opgemerkt... wanneer wij begroting maken... en, en dat doe je ook in een onderneming... wanneer je voor je budget klaar hebt, en dan komt iemand binnenholen en zegt... het gaat toch niet zo goed in die afdeling van het bedrijf... als we gedacht hadden. Dan zeg je ook niet... stop te persen, we gaan een nieuw budget maken... op dat mm. moment. Als je, dan, dan krijg je een zigzagkoers van je welste. Daar kan je niet op sturen. Dan wordt het heel nee. lastig om elkaar aan te spreken... op wat er dan niet goed gegaan nee. is. Het is, een, het is een alarm. Het is een absolute rode vlag. Je moet er rekening mee houden. Het moet je extra alert maken dat je de dingen die je aan het doen was zo goed mogelijk doet. En misschien nog een heel klein stapje beter. Of, of, of, of een flinke stap beter. Maar eh, ja. doorgaan met aanhalen halen totdat het tijd is om, om, om de, de knopen te tellen. Ja, Roel, uh, Jeroen Dijssel, Dijsselbloem, onze minister van Financiën... die zegt eigenlijk zoiets als, als Wim zegt. Hij zegt twee, twee keer per jaar stel je begroting bij. Je gaat niet continu uh, dingen bijstellen. En je hebt zoveel instituten met allerlei prognoses. Je kunt wel aan de gang blijven. We doen dat lekker niet, peu. Ja. Heeft hij gelijk? Ja, daar ja, heeft uh, Dijsselbloem gelijk. En denk ik, dat is eigenlijk de uitvoering van wat uh, bekend is komen te staan als de zalmnorm. Hè? Gerrit Salm heeft dat ooit ingevoerd: mm. van één ja. keer eigenlijk zelfs over de hele kabinetsperiode... één keer afspreken wat je doet... en dan niet te veel je ja, aantrekken... van die, die, die op- en neergaande economische conjunctuur. Mm. Uh, dus dat, daar heeft hij wel gelijk in, ja. Mm. Uh, ik denk ja. ook dat de oppositie een beetje vanwege de oppositie... oppositie aan het Want was, voeren is. Waren jullie maar, het eens met het commentaar... wat in het Financieel Dagblad stond vanochtend? Die vonden het opmerkelijk dat de Nederlandse Bank dus wel... op de persconferentie met dit hele sombere verhaal kwam... en ja. met de rode vlag. Maar dat ze anders dan ze gewoon zijn... niet zeiden en u moet er meteen volgend jaar van alles... en wat gebeuren. Dat ze eigenlijk voorzichtig waren in het aangeven van jongens, uh, meteen heel veel meer bezuinigen. Ja dat, ja, dat, ja, dat klopt. Ik vind het is wel de taak van de Nederlandse bank, hè, de centrale bank, die, die hoort somber te zijn. Dus in wat dat betreft doet uh, Klaas Knot en uh, meneer Swank, de, de directeur die, die hier gaat, die hebben dat netjes gedaan. Ze spelen een rol. En... Uh, nou, dat, dat past eigenlijk in het patroon. En de, maar rust, ze, en de rust in het kippen ook bewaren. Maar ze ja. schrikken toch een beetje terug voor uh, hun eigen flinke taal. Want in hun eigen rapport staat eigenlijk uh, bezuinigen. Want anders halen we die norm van 3% tekort niet, die Brussel ons voorschrijft. Maar later lees je toch analyses dat die toch de zaak een beetje bijgesteld heeft. Ja, we moeten wel bezuinigen, maar niet volgend, volgend jaar. Nou ja, daar heeft hij wel gelijk in natuurlijk. Volgend jaar, dat zei hij trouwens, geloof ik ook. Ik heb het op het journaal gezegd, mm. of volgend jaar is al over drie weken. Dus uh, dat kan natuurlijk niet. Wat ik eigenlijk een interessantere vraag vind... is hoe het komt dat Nederland dat zo verdomd slecht doet. We zijn ja. alle echt gewoon zo'n beetje de achterhoede van Europa aan het vormen. He? We ja, de Belgen doen het, op, beter, de doen het beter, de Fransen doen het beter, de Duitsers doen het beter. En wij hebben een enorme hoge mond, een grote mond in Brussel. Uh, en, en ik denk dat er... Ja, misschien ik heb eigenlijk vijf, vijf factoren heb ik, uh, waar, waar het volgens mij door komt. Om te beginnen hebben we een premier wat eigenlijk een, een, een, een, een, een zwabberaar is. He, die, die zwabbert van de, de, de rechts ligt zijn vingers bij het kabinetsprogramma af... en nu likt linkse vingers bij het kabinetsprogramma kabinetsprogramma af. Die premier heeft eigenlijk geen enkel kompas waar hij op vaart. Die man is eigenlijk niet meer geloofwaardig in wat hij in Nederland zelf, ook NRC, in het buitenland We hebben allemaal in NRC de weekend kunnen lezen dat hij zelf ja. ook liever niet met ideeën komt. Nee, de, de, nee? Ik geloof dat hij ze op economisch gebied ook eigenlijk niet heeft. Nou, dat lijkt me één heel cruciaal punt. Het tweede is dat we een minister van Financiën hebben gehad, die wel heel populair was in zijn eigen partij. En die enorm eh, populair was ook in het land, omdat hij zo hard tegen Griekenland was. Maar die heeft de begroting twee jaar lang uit de hand laten lopen. Die heeft niks gedaan. Jan Kees de Jager. Jan de Jager. Um, drie, denk ik, de PvdA, die nu in het kabinet zit. Die denkt dat nivelleren zo ontzettend goed is. Maar ja, nivelleren gaat ten koste van banen. Dat weten ze zelf ook. Dat hebben ze ook gezien. Dat kwam ook uit de berekeningen. Uh, ja, misschien moet de PvdA wat minder hameren op die nivellering en wat meer op groei en banen. Dat zou denk ik uh, ook een stuk schelen. Is en dat dan ook. zitten we nog steeds in nationale ja, dingen. Hoor, want vier Wim. is uh, de, de woningmarkt. De kwestie van die woningmarkt die als een molensteen om de Nederlandse economie hangt. en Waar al tien jaar, twaalf jaar geleden voor is gewaarschuwd <kwijnt> door diezelfde Nederlandse bank trouwens. Jongens, dit gaat mis. En met name uitgerekend die twee partijen CDA en VVD hebben dat tien jaar lang ontkend en daar mooi weer mee gespeeld, terwijl zich toch een soort van huizenbubbel heeft ontwikkeld. Ja, die wordt nu doorgeprikt. En dat heeft effecten, dus daar hebben we last van. En dan zou je als vijfde punt nog kunnen noemen. Ja, de eurozone, hè? de crisis in het zuiden van Europa en zo. Natuurlijk doet dat Nederland pijn, omdat we een exportgericht land mm -hmm. zijn. En natuurlijk heb je ontzettend last van het wegvallen van die markten in Zuid-Europa. Maar eigenlijk, van de vier redenen die je kan verzinnen... waarom Nederland het zo slecht doet, zijn er echt vier van binnenlandse makkelijken. Zo, Wim Dik? Hulde. Aan mijn collega. Maar jij wilde reageren toen ik nou. even over dat nivelleren ging. Ja, dat euh, is dus waar. Helemaal waar, je zegt: ik ben het ook mee eens. Maar er was één een, een bericht waar daar aan de socialistische zijde, of aan de werkmanszijde, lichtpuntje. De CNV nu zegt: Ja, maar we kunnen niet doorgaan met onze eisen te stellen alsof er niks aan de hand is. We moeten een paar maatregelen inbouwen waar, waarbij wij. Inbouwen dat het een heel lastige periode is... waarin we een aantal dingen die we normaal gesproken... met te vuur en te zwaard zouden verdedigen... die in onze, die in onze uitgangspunten staan. Daar mogen ze rustig blijven staan. Maar we moeten op dit moment even wat minder hard op dat aanbeld slaan. Hm. Nou, dat vind ik aardig. Want dat is het CNV is niet onmiddellijk de rechtstreekse achterban... van de Partij van de Arbeid. Maar ze hebben heel veel gemeenschappelijke belangen. Hm. Dus daar is, daar is een signaal van in, inzicht... in dat het allemaal misschien niet tot de hemel groeit. En, en verder ben ik het met je punt het heel eens. Ik, ik weet niet of we onszelf helpen met uh, de premier om, om, om op, de, op de man te spelen. Maar aan de andere kant is het zo. Juist als er een crisis is en juist als we het allemaal lastig vinden... Precies. en juist Precies. als we slechte signalen ja. krijgen, dan weer een leider. Nou ja, niemand die een perspectief kan bieden. Want ik herinner me nog wel, 30 jaar geleden zaten we ook in een grote crisis. Toen had je mensen in Nederland die zeiden... het doet pijn, het is vervelend, het is ellendig... Maar geloof me, of geloof ons, het gaat de goede kant op. En er werd gewoon iets geprojecteerd Maar dat geprojecteerd probeert Samson bijvoorbeeld vanuit de Kamer ja, wel te doen. Die doet dat. Maar daarvan zeg je ja. dus, ja, maar de Partij van Arbeid staat voor dat nivelleren... en waar je iedereen over hoort, niemand heeft het over het creëren van werk. Nee, en dat, dat is klopt. zo belangrijk. Nee, nee. En dat ja, dus is wat Het Centraal Planbureau ja. kwam vandaag nog weer met een, met een rapportje... op verzoek van de Tweede Kamer trouwens. Waaruit blijkt dat er dus eigenlijk voor eigenlijk iedereen die in loondienst is... Uh, de, de marginale druk, zoals dat heet, hè, dus zeg maar iedere euro die je extra verdient, gaat er wat meer van naar de belastingen... dat die toeneemt in deze kabinetsperiode. Nou, dat is fnuikend voor uh, het stimuleren van werkgelegenheid... het stimuleren ja. van promotie, innovatie en al die dingen die men ook zo ja, graag wil. Is, dat is... moet je dus eigenlijk juist niet doen. Nee. Maar dat komt door al die belastingverhogingen. Ja. Wim Dik, er is een andere organisatie, Manpower, dat is een uitzendbureau... die, ja, ja. Hebben, een, die hebben een onderzoek gedaan in een heleboel landen in, in Europa... En uh, wij voeren de lijst zo'n beetje aan van het land wat het meest, uh, van de landen die het meest banen verliezen. De komende drie jaar ongeveer 250.000. Ja. En we doen het slechter dan landen als Griekenland, Italië en Spanje. Ja, dat hangt ook van je uitgangspunt Oei. af, hè? Spanje zijn zo al We <lacht> Nee, maar wij doen heel het over Griekenland. En dat is de armoedezaaier van Europa. We moeten eigenlijk nee. een grote schop uit de EU hebben. Ja, maar en, je kunt en dan die, doen wij dit. Je kunt deze dingen niet rechtstreeks vergelijken. Dat doet het goed natuurlijk in de pers. Dan ben ik, dat begrijp ik ook. En als ik een punt wil maken, ben ik ook een populist. Maar het is zeer betrekkelijk. Want het, het vertrekpunt hier is... als je alle ongelooflijke werkloosheid hebt... dan is de kans dat er nog 250.000 bijkomen... Is betrekkelijk gering. En als je niet zo'n hele hoge werkloosheid... hebt, oh, al gaan we nou de, de verkeerde kant uit dan is 250.000 een klap, klap van je welste. Dus ik, ik denk dat je het ook in dat licht moet zien. Maar ik, toch even, als je het hebt over de oorzaken... Ik uh, bedoel, dat is een mooie mee. lijstje van vijf. Um, ik denk dat één ding waar we ons... en daar hebben we het vorige ook even over gehad... ernstige zorgen over moeten maken... is dat, we, dat onze greep op die, op die exportmarkt uh, aan het slapper worden is. Hmm. Ook vanuit landbouw en tuinbouw. En ja, dat, dat toch is natuurlijk altijd top. een enorme dobber geweest... waar wij het ook konden doen... Um, en je vraagt je dan af... Nee, ik vraag me niet af. Waar, waar mijn grootste zorg ligt is... zijn wij daar innovatief genoeg? En dat doet niet alleen de land en tuinbouw, maar juist bij de producten die we zo leuk konden verkopen. Hoe lang zeuren we nou niet... horen we nou niet dat de Duitsers klagen over onze tomaten? Dat je ziet hoeveel van die tomaten daarheen gaan. Kijk, af en toe zijn ze ook flauw genoeg... om smerige, onjuiste dingen over onze komkommers te zeggen. Maar tomaten is... Daar, daar hebben wij... ik wil zeggen boter op ons hoofd, een beetje gek bij een tomaat. Maar <lacht> de... de die vindt men te waterig. En dan zou ik wel willen weten. Is er nu ergens een instituut bezig? Wageningen of zo? Om dan ah. uh, minder waterige tomaten te kweken. En daarmee dan. Lawaaiig en innovatief de markt op te gaan. En ze Start je op, op, op het verbeteren van de exportproducten? Is dat ja. wat je zegt? Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk altijd goed voor Nederland. En, en, ja, maar doen we het landen, hard genoeg? Of maar. Of ja, vri bij, op, op. bij mijn weten zijn we wat tomaten betreft. Is Nederland echt de wereldleider in uh, tomatenzaad. Uh, dat, dat is bijna een monopoliepositie ja. die Nederland daarin inneemt. Ja, bot, dus ik, ik neem wel aan. Ja, en ja. Er zijn nog wat van die producten. Dat is meer waard dan goud, wordt er wel van gezegd. Hè? Mm -hmm. uh, althans per gewicht. Uh, ja, ik neem aan dat men die tomaten ook wel wat smakelijker kan maken als het mogelijk is. De critici in de tijd van het innovatieplatform, voorgezeten door premier Balken en de toenmalige premier, die kritici zeiden altijd: het is meer praat dan dat wat. Dat was het ook. Dat innovatieplatform is eigenlijk in elkaar geklapt. Ik vond dat wel terecht. Het zou nog veel belachelijker zijn als de innovatie kwam uit een praatcollege in Den Haag. Die hebben zich beperkt en dat is door veel mensen betreurd, maar niet, zeker niet door mij... tot wat kunnen wij nog aangeven aan terreinen... waar de mensen die daar zitten bepaalde, terreinen uit, bepaalde kanten uit moeten. En kunnen we dat faciliteren? Kunnen we daar, kunnen we daar uh, die mensen meer prikkelen dan tot nu toe? Ik vind dat de taak van een innovatieplatform. Niet om innovatie te plegen. Dat ja. moet gebeuren door de mensen die er middenin zitten. Ja, uiteindelijk heeft men wat sectoren aangewezen. Want ja. dat moeten dan de, he, de speerpuntsectoren worden. En daar moet het dan van komen. Mm -hmm. Maar je moet het natuurlijk echt heel erg uit die bedrijven zelf laten komen. Maar dan moet je juist dus die markten, ook die, he, ook die mensen die mogelijkheden de faciliteiten geven om zich te expanderen. Ik heb een beetje het gevoel dat wij onszelf gemakzucht zouden mogen verwijten. Van hm. het gaat niet goed. Goh, goh, wat jammer. En het zijn allemaal factoren van buitenaf. Kunnen we weinig aan doen? En terwijl we net het lijntje horen van Roel. En, en, en de regering moet veel er wat aan, aan doen. doen. en zo. Ja, dat ja. zal wel. Maar de regering, de, de regering kan ook niet veel meer dan, dan trends aangeven. Dat zouden ze misschien verder moeten doen. Daar ben ik het wel mee eens. Hè. Ook wat jij zegt. Maar we moeten het zelf doen. Ja. De Nederlanders moeten zich realiseren. Als, zeker als ze bezig zijn met wereldhandel. Waar dan ook. En er is ook weer gezegd. Kijk wat verder weg. Leunt niet te veel dat Europa. Maar dat is ook gemakzucht. Nou, dat zei ik met onze Europese ja. klanten. Ja. Ja. Ja. De van het boot ja. die zegt: uh, we, we hebben ons veel te afhankelijk gemaakt van Europa. Kijk eens verder. Het is helemaal niet goed wat we doen ja. als het om de export Ja, gaat. maar is, kijk eens op zichzelf. Is het, heb ik altijd gevonden: is het niet zo erg als Duitsland hele goede auto's maakt en die naar China verkoopt? Als hm. wij dan zeg maar de bekleding of de, de dashboards of de stoelen of de uitlaten of wat dan niet maken en die aan de Duitsers leveren, dan verkopen zij het in China. Ja. Dat is natuurlijk prima. Als je een goede toeleverancier van de Duitse industrie ja. bent, is dat fantastisch. En die zit er trouwens ook Brabant en zo. Um, en wat die, wat die tu tuinbouw betreft... ja, dat is natuurlijk zuur dat je... nu met, met, met die problemen in die Zuid-Europese landen zit... en waarschijnlijk daar ook meer concurrentie van... Het, zult moeten duchten. Maar... Uh nog even terugkomen door wat jij net over begon... over die werkloosheid en zo. Ja. Die neemt inderdaad vrij dramatisch toe. Dat zegt dus ook de Nederlandse Bank in het rapport van ja. gisteren. Van, dat gaat echt de verkeerde kant op met die werkgelegenheid. Ja. En daar wist je dus... Uh, we hadden het er vandaag over de vorige crisis... of in de jaren tachtig waren er enorm veel plannen. Banenplannen ja. en allemaal ideeën die juist daarop gericht waren. En nu is er inderdaad een soort... Angstwekkende stilte ja. omtrent werkgelegenheid. Ja. Ja. ja, maar we zijn melk het kwijt. Hè? Nou. Die is <laughs> Dat terug. zal het zijn. Die is weer in Nederland. <hijen> Wim, nog even heel kort iets waar jij graag over wil hebben. Het Hof in Leeuwarden heeft het uh, tech bedrijf Imtech veroordeeld omdat een dochter, Ventilex, heeft gerommeld met de jaarstukken. Uh, en de CEO van Van der Brugge die stond gelijk uh, met een grote foto in de krant... en uh, aan de paal genageld, terwijl eigenlijk nog uitgezocht moet worden... wat er precies aan de hand is. Daar wil jij je gal over spuren. Nou ja, ik, ik, ik erger me. Iedere keer als dat gebeurt En er zijn nog een paar pregnante voorbeelden uit de recente geschiedenis. Dat als iemand iets doet wat hij niet zou mogen doen... en daar uh, openlijk van wordt verdacht dan heet hij PS of JN of weet ik wat. Dat en als er een foto is, krijgt hij ja. een balkje over zijn hoofd. Als, het, uh, als je een wit van... woordje hebt daarentegen? Als er een nee van de Brugge is van Imtec, dan staat hij dezelfde dag nog. En als het enigszins de kans krijgt, een foto met waar hij woont. En dat dat een groot rijk huis is. Hè? Want dat, dat, doet, dat draagt dan bij aan het tch -tch -tch van het Nederlandse volk. Uh, en, en, en, en ik vind dat ergelijk... Uh, en dan is altijd het verweer, ja, maar ik bedoel, als wij zouden schrijven... de CEO van Imtec weet toch heel Nederland dat dat van de brug is. Ik bestrijd dat ten sterkste. Hmm. Misschien wel de lezers van het FD of zo, maar niet heel Nederland. Nee. En, en ik vind dus dat er gelijke behandeling moet zijn op dat punt. En dat, dat uh, topmensen die het ook mensen, in allerlei dingen fout kunnen zijn... Die hebben hetzelfde recht op privacybescherming Tot als iedereen. Totdat dat bewezen is dat ze ook ja. daadwerkelijk schuldig ah, okay, zijn. Okay. Ja, natuurlijk. Roel, heel kort. Nou ja, het lijkt me ontzettend pijnlijk, ook als topman van een bedrijf, om met zo'n balkje voor je ogen in een krant te staan. Dus ja. ik zou het sowieso voorkomen dat het gebeurt. Ja, ja dat is precies de beste oplossing. Dat is uitvergund. Ja, <laughs> Dat is de beste oplossing. Maar wat Wim al zei, het zijn ook mensen. Toch? Dat is absoluut ja. waar. Koe Jansen, hartelijk bedankt. En Wim Dik ook bedankt. Klinkende de munt was dit voor vandaag. En op de villa, wij zijn er morgen weer vanaf half vier. En zometeen na het nieuws van half vijf... het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek en Lucella Karasso. Goedemiddag. Hi. Met veel vervoersnieuws. De provincie Zuid-Holland zit aan Riva achter de broek... om het busvervoer onder meer in Leiden um, goed te krijgen. Ze hebben gisteren gezegd dat het duurt twee weken Nou, Ze willen dat het sneller gaat. Aandacht ook voor het onderzoek naar de treinbotsing in Amsterdam. Alles wat daaruit voortkomt. En over agressie op en rond de voetbalvelden zijn wij ook nog niet uitgesproken. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u weer van Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De NS en ProRail komen onder verscherpt toezicht. De inspectie leefomgeving en transport doet dit, onder meer vanwege het treinongeluk bij Amsterdam begin dit jaar. Waar Lucen het ook al over had. De onderzoeksraad voor veiligheid concludeert dat in de dienstregeling van die dag te weinig speling was gepland om de twee treinen elkaar te laten passeren. De inspectie eist maatregelen van NS en ProRail om risico's te verkleinen. Minister Opstelten wil de straffen voor geweld tegen voetbalscheidsrechters verdrievoudigen. Dat wil hij, uh, hij wil dat scheidsrechters worden gezien als ambtsdragers. Geweld tegen ambtsdragers zoals agenten en ambulancepersoneel wordt nu al extra zwaar bestraft. Straffen voor geweld tegen scheidsrechters moet ook met 200% omhoog, vindt Opstelten. En in de Egyptische hoofdstad Cairo verzamelen zich duizenden aanhangers en tegenstanders van president Morsi. Tegenstanders protesteren bij het zwaar beveiligde presidentieel paleis... Mossi's aanhangers hebben zich iets verderop verzameld. De tegenstanders protesteren tegen het doorgaan van het referendum... over de concept grondwet dat voor zaterdag gepland staat. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 97 kilometer file. Het is een vrij normale avondspits. Niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertraging zit bij Amsterdam en Rotterdam. Op de n 15 Maasvlakte Rotterdam is het langzaam rijden tussen Rozenburg en Knoopend Vaanplein over 17 kilometer... Eerder vanmiddag was er een aanrijding tussen twee vrachtwagens... op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkem en Knooppunt Ewijk staat nu 10 kilometer. Tussen de Knooppunt Ewijk de en Eewijk zijn twee rijstroken dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaat het opruimen daarvan nog een tijdje duren. Zeg, hoe gaat het eigenlijk met de werving van uw personeel? Plaatst u vaak de mooiste vacatures... waar altijd weer precies de verkeerde kandidaten op afkomen... en vraagt u zich af, waar vind ik die mensen die niet te vinden zijn?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 Goedemiddag. Lessen trekken uit incidenten met dodelijke afloop. Na de treinbotsing in Amsterdam dit voorjaar... is een nieuw waarschuwingssysteem alleen niet voldoende. NS en ProRail staan nu ook onder verscherpt toezicht. En hoe gaat voetbalvereniging Nieuw Sloten verder? De club waar de jongens op zaten die vorige week een grensrechter mishandelde... die vlak daarna overleed. De club praat op dit moment met de gemeente en de voetbalbond. Als dat klaar is, dan spreken wij de wethouder van sport die daarbij is. Uitgebreid gelauwerd dit jaar voor zijn requiem Roman Tonio. En dan nu de PC-hoofdprijs. Straks een gesprek met schrijver AFTH van der Heijden. Uiteraard schakelen we ook met Zuid-Afrika. Nelson Mandela, 94 jaar, heeft een longontsteking. Het Afrikaanse land wacht gespannen op hoopvol medisch nieuws. We zijn er. Tot half zeven vanavond. ProRail en de NS zijn onder verscherpt toezicht gesteld door de inspectie Leefomgeving en Transport. En die inspectie die valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat doet de inspectie naar aanleiding van het onderzoek naar de frontale botsing tussen twee reizigerstreinen bij Amsterdam-Westerpark. Een reiziger overleed daarbij, een 190 reizigers raakten gewond. Matthijs van der Wiel, Matthijs de onderzoeksraad voor veiligheid heeft dat treinongeluk onderzocht. Het gebeurde dit jaar op 21 april. Hoe heeft het ongeluk kunnen gebeuren? Uiteindelijk komt het omdat de machinisten van de stoptrein niet zat op te letten en een rood sein miste. Uh, ze reed door en kwam in botsing met een andere trein... die op hetzelfde spoor reed, de andere kant op. Dat is uiteindelijk de reden, maar de omstandigheden... hebben ook een belangrijke rol gespeeld. Het feit dat het uh, uh, heel erg druk was op dat stukje spoor... dat weekend vanwege werkzaamheden, de dienstregeling was aangepast... en dat was eigenlijk veel te krap. Veel te veel treinen te, te krap op elkaar. Dat was ook zelfs strijdig met de normen van ProRail... zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... En ProRail heeft deze aangepaste dienstregeling ook niet goedgekeurd. Door die werkzaamheden stonden veel seinen op rood. De omstandigheden, dat is ook de beveiliging, de techniek zoals die er nu is. Het feit dat een machinist die door rood rijdt, daar geen waarschuwing voor krijgt in de cabine, dat helemaal niet door kan hebben, zoals hier het geval was. En de verkeersleiding, die mensen die in de controlekamers naar die hele grote schermen zitten te kijken, die zien dat ook niet. Je zou zeggen er gaat een rood lampje branden als dat gebeurt, maar nee, dat, is het, dat, dat gebeurt helemaal niet. Ze kunnen dat niet zien. Ze kunnen ook niet ingrijpen. En het is bijvoorbeeld ook niet zo dat andere scènes automatisch op rood springen als één trein een sein mist. Dus die omstandigheden die hebben ook een hele belangrijke rol gespeeld... naast de menselijke fout, het missen van dat rode licht. Ja, als dan die, die, die bevindingen op tafel liggen. Wat zijn ook de, de, de aanbevelingen die dan autom automatisch daarbij horen? Een hele reeks. De treinenloop moet anders, moet beter gepland worden... zodat dit soort risicosituaties niet kunnen ontstaan. Het moet zo geregeld worden dat rode en gele seinen... eigenlijk helemaal niet nodig zijn, zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En de techniek waar ik het net over had, die moet Beter. Er moet een waarschuwingssysteem komen, zegt je bij Joustra de voorzitter van de Raad. Machinisten moeten alerter worden gemaakt. Ze moeten ook in die cabine dat te zien en te horen krijgen als ze een fout hebben gemaakt. En er moeten maatregelen worden genomen... waardoor andere treinen wel automatisch tot stilstand komen... En dan is er iets anders. Dit is allemaal om een botsing te voorkomen. Maar de onderzoeksraad heeft het ook over wat er dan gebeurt... als het dan toch misgaat. Wat gebeurt er bij een botsing? Ze waren verrast over het grote aantal gewonden. Bijna 200 mensen waren uiteindelijk gewond. Iedereen die stond die is bijna gewond geraakt in die trein. En dat kan voorkomen worden. Het aantal gewonden kan omlaag. Dat zijn maatregelen aan de treinen. Uh, bijvoorbeeld een kreukelzone, zodat de klap wordt opgevangen... beter wordt opgevangen. En de inrichting van de trein die is ook niet ideaal. Glas, wat uh, grote splinters achterlaat, tafeltjes die te dun zijn. Allemaal obstakels waar je aan kunt verwonden. Die mensen zijn daar tegenaan geslingerd. De onderzoeksraad zegt, NS voldoet niet goed aan zijn zorgplicht... want de treinen zijn niet... Het veiligst denkbaar. En wat dat betreft is er ook een aanbeveling om daar uh, werk van te maken. Dat is een lange lijst met aanbevelingen, Martijs. NS en ProRail waren ook aanwezig bij de presentatie van het onderzoeksrapport. Gaan ze die aanbevelingen allemaal overnemen? Ja, ze deden daar um, heel optimistisch over. Zeiden dat veel maatregelen al genomen zijn. En beloofde beterschap. Zeiden dus inderdaad dat de beterschap ook al is ingezet. De planning wordt anders, er wordt meer ruimte gecreëerd. Die nieuwe waarschuwingssystemen komen er. De treinen worden ook gemoderniseerd. Andere treinen dan nu al gebeurd is. Dat is een oude discussie. Uh, treinen die langzamer dan 40 kilometer per uur rijden... die kunnen bij een bepaald veiligingssysteem... automatisch tot stilstand worden gebracht. Dat was hier nog niet het geval. Gaat nu op veel meer plekken gebeuren. En alle treinen worden inderdaad doorgelicht op dat interieur... op die veiligheidseisen. Dat werd allemaal vrolijk aangekondigd door NS en ProRail. Maar dat was allemaal vorig het nieuws uit Den Haag... van de inspectie eh, over dat verscherpt toezicht. Dus eh, de reactie daarop moeten we nog afwachten van NS en ProRail. Nogmaals, het was nog niet bekend... dat. Verscherpte toezicht toen ze dit aankondigden. Kennelijk moeten we dan maar als voorlopige conclusie trekken... is het nog nu nog in deze toestand onvoldoende voor de inspectie... wat ze, wat ze er nu aan doen. Gaan we proberen, laten we deze uitzending nog op terugkomen. Martijs van de Wiel over dit onderzoeksrapport. Dank wel. Dan gaan we naar het Stadhuis in Amsterdam. Daar zitten op dit moment in een kamer de wethouder van sport... iemand van de KNVB en de voorzitter van de voetbalclub Nieuw Sloten... Ze praten over de situatie van de club nadat spelers vorige week een grens grensrechter in Almere bedreigde, schopten, sloegen. Uh, wat er allemaal gebeurd is. De man is later overleden. Paul Sanders, jij bent nu bij dat stadhuis. Paul, weet je ook wat er binnen wordt besproken? Nou, in het kort gezegd wordt er eigenlijk de toekomst van Nieuw Sloten besproken. Je moet je voorstellen, het is natuurlijk een hele dramatische week geweest voor alle betrokkenen. Bij Nieuw Sloten wordt er ook al een week niet getraind of gevoetbald. En uiteindelijk zal er toch een keer een begin moeten worden gemaakt met een toekomst. En binnen wordt daar nu besloten hoe dat uh, op, ja, op de beste manier te doen. Uh, de wethouder, zoals je het al zei, van Sport van Amsterdam zit binnen. Er zitten vertegenwoordigers van de club en uh, ook vertegenwoordigers van de KNVB. En zij spreken af, ja, wat gaan we doen? Uh, gaan we trainen? Gaan we spelen? Uh, hoe kunnen we dat op de beste manier doen? En hoe kunnen we dat op een ja, zo goed mogelijke manier doen? En wat is de toekomst van de club? Want ja, er zal toch altijd aan de club nieuwsloten Sloten een soort reputatie hangen van die club, van die mishandeling waar die scheidsrechter aan is overleden. Zeg, en uh, er zijn vandaag opnieuw verdachten aangehouden hè, in verband met die dood van, van de grensrechter. Dat dit is een behoorlijk groep uiteindelijk die nu vastzit. Ja, in totaal zitten er nu acht mensen vast. Uh, vandaag, de dag begon eigenlijk met vier nieuwe aanhoudingen. Uh, daar zal uh, uh, Thomas Aling van de politie daar iets meer over vertellen. Vanochtend zijn er vier aanhoudingen geweest. Uh, twee jongens van 16 en één jongen van 17. En een 50-jarige man, allen uit Amsterdam. En deze mensen hebben allemaal betrokkenheid bij die voetbalclub Nieuw Sloten. En uh, zijn dus aangehouden. Ja, het gaat dus in totaal om, uh, om acht mensen, waarvan één ouder van één van de voetballers in ieder geval zeven spelers. En wat hun betrokkenheid is bij uh, de mishandeling, dat is nog niet helemaal bekend. Dat wordt op dit moment onderzocht. Zeg, nu wordt daar dus gesproken vooral over de toekomst van de club. Uh, landelijk is er ook nog topoverleg geweest in Den Haag over voetbalgeweld. Daar was ook de minister bij die maatregelen wil. Ja, vanochtend was er inderdaad een overleg in Den Haag... een topoverleg uh, over uh, ja, wat voor concrete maatregelen... er eventueel in de toekomst zouden kunnen worden getroffen... om geweld op het voetbalveld te voorkomen. Daar uh, zaten vertegenwoordigers van de KNVB bij, uiteraard... van NOC, NSF, uh, minister Schippers van Sport... en uh, de minister van Justitie zat daarbij. Ja, en heel veel concrete zaken zijn daar niet afgesproken. Men heeft vooral ja, alle neuzen weer dezelfde kant op gezet. en heeft elkaar eens even goed in de ogen aangekeken... en heeft gezegd, oké, okay, de afspraken die er zijn... Daar moeten we ons wel aan houden. Uh, kwam er dan helemaal niets uit het overleg? Nee, er kwamen wel wat kleine ideetjes uit het overleg. Minister Schippers bijvoorbeeld die pleit voor meer toezicht langs het veld. Uh, ouder, als jij zo lood staat te schelden langs de zijlijn van, de, van het veld... dan ga je van het veld af. Dan zetten we je buiten de deur. Maar wie gaat dat doen? Als het de ouders zijn, dan kun je je voorstellen... dat er mensen in de club een soort uh, supposterrol krijgen met een hesje aan... die dat uh, volgens afspraak, van tevoren afspraken ook doet. Nou, een suppoos, dat zou een van die kleine, maar misschien wel veel helpende maatregelen zijn die clubs zelf kunnen treffen om, uh, om geweld langs het voetbalveld te voorkomen. Maar het gaat natuurlijk ook allemaal om een mentaliteitsverandering. De KNVB zegt ook, uh, ja, we moeten een mentaliteitsverandering, moeten we uh, werkstelligen, bewerkstelligen. Dat betekent dat we niet meer het winnen zo belangrijk moeten maken, maar dat het ook vooral gaat om het plezier hebben. En u hoort daar Anton Binnenmars, dat is de directeur van de KNVB, over. Wat ik ongelooflijk belangrijk vindt, het voetballen, het sporten gaat om spelvreugde. Mm -hmm. En kinderen die thuis komen en je vraagt als ouder van heb je gewonnen, is eigenlijk de verkeerde vraag. Heb je het leuk gehad? En daar moeten we, dat zijn simpele dingen. En ik begrijp en ik, ik zie dat mensen dan zeggen, ja is dat nou alles? Soms zijn dingen heel simpel. Kortom Lucella en Tim, het plezier moet weer terug in het voetbal. Dat is eigenlijk ja, de belangrijkste boodschap van de KNVB. Pas anders was dat vanuit Amsterdam. En zoals gezegd, als het overleg is afgelopen, dan horen wij verder hopelijk meer van Wethouder van de Burg van Sport. In, in ieder geval genoeg stof voor discussie over die maatregelen om af te dwingen dat jongeren, eh, of in ieder geval te stimuleren dat jongeren zich gaan gedragen op het voetbalveld. Gaan, eh, gaan we over praten met Jan-Cornelis Dijstra. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Universitair docent sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. U hebt onderzoek gedaan naar agressie bij jongeren. Als we bijvoorbeeld horen hoe minister Schippers wil proberen... in de KVB om ze posten langs het veld te posteren... om daarmee het geweld in het voetbal tegen te gaan. Is dat een manier om jongeren te bereiken? Nou ja, dat zou misschien een, een optie kunnen zijn. Kijk, het, het, wat er is gebeurd uh, is, past natuurlijk wel in, in binnen een meer bredere maatschappelijke uh, ontwikkeling. Waarbij het lijkt dat we sowieso minder accepteren dat we worden aangesproken op ons gedrag. Um, dus het, past, het is wel op zich wel jammer dat de hele discussie zich nu weer richt op het, uh, op het voetbal. En in die zin een beetje vernauwd. Um, maar met betrekking tot uh, die rol van um, ja. Kijk, ik zou denken dat is iedereen zijn verantwoordelijkheid uh, bij het veld en bij de club om, uh, om jongeren in zekere zin in toom te houden. En het aanstellen van supposteren zou zelfs een aanbrechtseffect kunnen hebben, omdat het daarmee de verantwoordelijkheid bij iedereen weghaalt en neerlegt bij een specifiek aantal personen. Dus um, of dit nou de, de meest, uh, ja, de beste oplossing is, dat, uh, dat vraag ik me in die zin af. Zou het een aanwrechtseffect kunnen hebben? Nou ja, in de zin dat, dat je misschien de verantwoordelijkheid dus weghaalt bij, uh, bij andere mensen, zoals trainers, begeleiders, andere bestuurders in de club, uh, om, uh, om mensen aan te spreken op hun gedrag en waaronder dus ook ouders. Omdat uh, die mensen wellicht gaan denken van ja, daar hebben we de supposter wel voor. Ja, als we even uitzoomen naar die agressie die zich nu verengt dan op het voetbalveld, als we, maar, maar als we toch even kijken zoals we dat zagen vorige week op het voetbalveld, hebben we een idee waar die agressie onder jongeren vandaan komt? Nou, je, je, er zijn twee misschien mogelijke verklaringen die je zou kunnen geven. De eerste is dat, uh, kijk, de, je zou kunnen zeggen, jongeren zijn misschien wat narcistischer geworden in de zin dat ze uh, opgroeien in kleine gezinnen waar ze veel tijd en veel aandacht krijgen. In tegenstelling tot vroeger, waarin de gezinnen groter waren, waarin je de aandacht tijd en uh, moest delen met veel broers en zussen. En gezinnen zijn kleiner geworden, dus jongeren krijgen meer aandacht, worden misschien meer in de watten gelegd en sommige jongeren ontwikkelen daarmee wel een, een ego en misschien een iets te groot ego... wat hun kwetsbaar maakt voor, uh, voor krenkingen. En zodra van buitenaf anderen hun gaan wijzen op gedrag... of hun terechtwijzen... dan kunnen ze soms heel erg agressief reageren... omdat ze zich gekrenkt voelen. Want ja, als jij een groot ego hebt... Ja, dan, dan accepteer je ook minder als andere mensen je aanspreken op, op, op gedrag. Dus dat zou één verklaring kunnen zijn. Terwijl, als ik u even mag onderbreken, er ja. ook een aantal mensen zijn... die zeggen, ja, de jongens die, die dit soort dingen doen, die, die zwerven op straat... er is eigenlijk te weinig toezicht, er is te weinig ja. ouders, ja. Uh, toezicht... te weinig betrokkenheid, te weinig opvoeding. Dus ja. dat is daar eigenlijk weer uh, mee in tegenspraak, toch? Ja, dat klopt. En dat, dat, zo kom ik ook op bij de tweede verklaring die je zou kunnen geven. Is dat uh, er zijn een aantal jongeren, of er zijn jongeren in deze samenleving. die niet de meest geweldige vooruitzichten hebben. die niet een hele goede opleiding hebben. die moeilijk aan een baan kunnen komen. Uh, en die in die zin relatief gezien de leeftijdsgenoten uh, belangrijker worden. En wat deze jongeren eigenlijk nog, ja, Wat ze nog over hebben is eigenlijk de eer, het respect, de status van de, van, de, van de vrienden, van de leeftijdsgenoten. En verder hebben ze niet zoveel. En in die zin zijn ze ook heel erg gevoelig voor uh, krenkingen van, of aantasting van hun status en eer helemaal in de aanwezigheid van leeftijdsgenoten. Maar hoe kunt u dan verklaren dat je eer, respect en status kunt afdwingen door geweld te gebruiken op bijvoorbeeld een voerveld? Nou, kijk, je zou het kunnen verklaren, en probeer ik dus niet goed te, goed te praten, laat dat duidelijk zijn. Maar je zou kunnen zeggen, als iemand jou aanspreekt op jouw gedrag, dan stelt hij zich moreel, tussen aanhalingstekens, superieur ten opzichte van jou. Hij stelt zich boven jou en geeft aan wat jij verkeerd doet. En daar kan er een soort onbalans in de verhoudingen ontstaan, waarbij jongeren het gevoel hebben dat ze die onbalans moet herstellen en dat ze moeten laten zien dat zij niet degene zijn die zich zomaar terecht laten wijzen door een ander. En daar kan agressie een middel zijn, dat weten we ook uit onderzoek, om je status te verkrijgen en ook te behouden in de, in de groep. Het is natuurlijk voor veel ouders een worsteling van hoe hou ik mijn kind op het rechte pad, hoe zorg ik dat hij later niet agressief wordt of gaat meelopen. Wat, wat moeten ouders dan op dit moment doen? Wat is dan het beste advies om te zorgen dat, dat je kind later niet dit soort gedrag vertoont? Nou kijk, je wilt de jongeren inderdaad een bepaald gewenst gedrag vertonen. En het is, het is soms makkelijker om het ongewenst gedrag te vertonen. Dus daar is vanuit de omgeving uh, ouders, maar ook bestuurders van voetbalclubs, trainers, begeleiders. Is er toch een vo en ook profvoetballers, uh, zou je daar nog bij kunnen betrekken, is er wel een voortdurende... Uh, ondersteuning nodig van het gewenste gedrag. Dus voortdurend het zeg maar, normstellend en duidelijk maken van ja, wat is uh, gewenst en wat is geaccepteerd gedrag en wat, uh, wat niet. En daarbij kunnen jongeren misschien soms wel wat meer ondersteuning gebruiken, inderdaad. Nou, daar is vandaag ook over gesproken bij de KNVW, de rolmodellen in de Eredivisie uh, bijvoorbeeld. Goed, dat wordt ook vervolgd. Jan-Cornelis Dijkstra vanuit Groningen, dank voor uw toelichting. Niet hoogbegaafd, maar wel boven het gemiddelde. Juist die groep krijgt te weinig aandacht op de basisschool. Dat straks. U krijgt de eerste verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Lucella, het is een gewone avondspits. 150 kilometer staat er nu de meeste vertraging rond Amsterdam en Rotterdam. Bij Rotterdam een aanrijding op de A16, Rotterdam richting Breda. Bij het knopen de Ridderkerk zijn twee rijstroken dicht. Vanaf knopen de Bresseplein 6 kilometer. En veel vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knopen de Ewek 13 kilometer. Dat was een aanrijding met twee vrachtwagens. Tussen de knopen de Valburg en Ewek zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het land ligt er gekleurd bij vandaag. Ja, wisselend gekleurd mag ik wel zeggen, want in het noorden van het land daar, uh, ligt wat sneeuw. Uh, een paar centimeter is daar gevallen op sommige plaatsen, zelfs tot zo'n 4, 5 op een enkele plaats. En dat komt door sneeuwbuien die vanaf de Noordzee uh, ja, net het, iets het land optrekken en dan... Uh, produceren die wat sneeuw. Dan kennen we de geografie van het land goed genoeg... dat die dus over het land gaat trekken. Wat betekent dat komende nacht en morgen? Nou ja, dat betekent dat het eigenlijk op veel plaatsen glad kan worden. Uh, dat komt zowel doordat de temperatuur gaat dalen... dus waar de wegen vochtig zijn, dan kan het ook een beetje aanslaan. Hè? Dan kan er een, ja, een beetje rijpvorming plaatsvinden. Uh, maar het grootste probleem, dat zijn eigenlijk toch wel die buien. Uh, want als het eventjes sneeuwt, uh, ja, dan is het natuurlijk binnen de kortste keren glad. En dat uh, gaat ook morgenochtend gewoon door. Die buien komen ook iets verder het land binnen. Dus uh, ik denk dat eigenlijk het hele land ten noorden van de grote rivieren daarmee te maken gaat krijgen. Ja, en er komt later deze week verandering. Even een service vraag. Al die mensen die hun auto's ochtends niet open krijgen, heren, wat, wat doen we daaraan? <lacht> Ja, um, dat is warm een goede water. vraag. Nee, warm water? Warm, warm water is altijd een slecht, uh, slecht uh, idee. Want uh, dat vriest natuurlijk uh, snel weer vast. Dus dan vererger je het probleem alleen maar. Uh, blazen misschien? <lacht> Goed, daar gaan we de ANWB voor bennen. Um, want er komt verandering, hè, eind deze week. Ja, dat klopt. Uh, dan hebben we dat probleem niet meer. Nee, dan is het uh, heel snel voorbij. En dan, dat gaat ook vrij rigoureus. Want uh, donderdag hebben we dus nog zo'n winterse dag. Maar vrijdag, dan vindt die overgang plaats naar een duidelijk zachter weertype. En dan vriest het helemaal niet meer. En dat blijft dan ook voortduren nou, tot, tot zeker de eerste helft van volgende week. Wat je er nu al zover? Ja, ja, ja maar die, die verwachting die is ook vrij zeker. Er komt namelijk een gigantisch, de, gigantisch lage drukgebied midden op het Atlantische Oceaan te liggen. En uh, zo'n grote, nou dat zie je echt zelden. Die strekt zich uit van Newfoundland helemaal tot aan ons land toe. Um, en dat betekent dat bij ons de stroming uit het zuidwesten komt. En dat betekent zachte lucht. Die voor... lucht komt uh, bij de Azoren zo'n beetje vandaan. En voor jou weer een uh, leuke nieuwe situatie, dan toch met zo'n mooi groot gebied? Ja, ja dat uh, komt niet vaak voor. Geniet ervan: gigantine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 Riviera Life, Carol Emerald. Er is te weinig aandacht voor kinderen die boven gemiddeld presteren op de basisschool. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij de leerprestaties in Nederland... zijn vergeleken met die in 50 andere landen. Andrea Nette van de Radbuiten Universiteit hoort u. Zij ligt de resultaten toe aan u en aan Roel Eén keer in de vijf jaar krijgt het Nederlandse basisonderwijs zelf een rapportcijfer. En wat blijkt? Nederland blinkt uit... In middelmatigheid. Je zou het een zesjescultuur kunnen noemen. beaamt onderzoekster Andrea Netten. Alles naar de middenmoot, alles nivelleren naar het midden, ja dat klopt. Ja. Het onderzoek heeft de leerprestaties van groep zes kinderen uit vijftig landen met elkaar vergeleken. En Kennisland Nederland zit niet in de top tien. Voor lezen staan we op de dertiende plek, voor rekenen op de twaalfde plek, voor de tuuronderwijs op de veertiende plek. En dat zijn van de vijftig deelnemende landen. Het zal u niet verbazen waar de concurrentie zit. Het zijn vooral de Aziatische landen. Dus bijvoorbeeld Hongkong, eh, Singapore, die doen het allemaal heel goed. Maar bijvoorbeeld ook de Russische federatie, Finland... Eh, als een Europees land genoemd moet worden, die doen het ook erg goed. Wat deze landen vooral veel beter doen, is kinderen aanmoedigen... om zo goed mogelijk te presteren. In Singapore bijvoorbeeld scoren daardoor meer dan 40% van de kinderen... op het hoogste niveau voor rekenen. In Nederland haalt een schamele 5 à 7% het hoogst haalbare... Dat heeft alles te maken met onze onderwijscultuur. Omdat er veel van het beleid gericht is op de zwakke leerlingen en op de gemiddelde leerlingen. Dus dat betekent dat leerkrachten erg gericht zijn om de zwakkere leerlingen op een hoger niveau te tillen. Dat lukt ze ook erg goed. Alleen is differentiatie naar de hogere leerlingen dan moeilijker. De langzaamsten in de karavaan bepalen het tempo. De snelste die moeten zich maar zien te redden. Dat moet anders, vindt Netten. Wat een leerkracht zou kunnen doen is de excellente leerlingen, dus de leerlingen die op een hoog niveau zijn, wat extra taken te geven, wat extra opdrachten te geven. Eh, zodat ze meer kans krijgen om te excelleren en meer kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Bij al die landen die in de top 5 staan en zelfs die landen die in de top 10 staan, zijn allemaal landen die veel excellerende leerlingen hebben. Die veel leerlingen hebben op een hoog niveau. Um, dus daar is door iets te winnen voor Nederland. Er is nog iets te winnen, zei Andrea Nette van de Radboud Universiteit. Na vijf uur eh, horen we van Chibe Joustra over de veiligheid van de treinen. Natuurlijk in de aanleiding van uh, het onderzoek uh, naar de frontale botsing in Amsterdam afgelopen april. Dat leidt natuurlijk ook tot politieke reacties. Uh, en we gaan horen van AFTH van der Heijden. Die heeft de PC-hoofdprijs gewonnen. Jeroen Wielaert was bij hem thuis in Amsterdam op bezoek. We gaan ook bellen met minister Ploemen voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ze was gisterochtend teruggekeerd vanuit Mali... Nou, er is een koep gepleegd. We gaan even horen hoe zij erover denkt. Tot zo. Vanavond BNN Today. Erik, laat mij een ah, hele bijzondere foto zien. Vanavond om half negen op Radio 1. Maar het ja, het ook wel natuurlijk. weten wat voor foto natuurlijk. Ja, dat kan Sommige dingen kunnen echt niet gewoon. Kunnen nee, echt Sorry. Luister en kijk mee op radio1.nl. Zet het leuk ja, nou. op, op je Twitter Ik hou het op mijn telefoon. Ja. Goed. Nou, dat, uh, oh mijn zo. god, die foto! <laughs> <laughs> Radio 1.